3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Het OM start voorlopig geen rechtszaak tegen de tabaksindustrie. Maar de steun voor het anti-tabakkamp blijft met de dag toenemen. Je zou zeggen: op een dag wordt roken gewoon totaal en overal verboden. Nou, onderschat intussen de tabaksindustrie niet. Want die houdt een stevige grip op politiek en op besluit. Hoe, dat horen we zo in één vandaag. We gaan verder naar het nos Channel. Gert Luke. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak in het Friese dorp Katlijk... heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugd TBS gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige. De rechter vertelt waarom. Hij heeft gedurende langere tijd op één plek zijn slachtoffers opgewacht... ondertussen M&M's etend... en heeft vanuit een strategisch gekozen positie direct toegeslagen... zodra hij de kans had om dat te doen. Op het moment dat zijn vader bovenkwam... stak hij hem meteen gericht in de hals met de bedoeling om hem te doden. Hij deed hetzelfde met zijn moeder, die even later bovenkwam. De 12 maanden jeugddetentie en jeugdtbs was ook de eis van het OM. Van de 2200 melkveebedrijven die waren geblokkeerd... vanwege mogelijke fraude met kalveren zijn er 1800 weer vrijgegeven. Ze hebben de fout in hun administratie hersteld... en mogen daarom weer dieren aan en afvoeren, zeg maar eens te schouten. In januari bleek dat er ongebruikelijk veel fazen stonden geregistreerd. Dat zijn runderen die nog niet hebben gekalfd en dus geen melk geven... Ze tellen maar voor de helft mee bij de regels voor fosfaatreductie. Vanwege het opvallend hoge aantal waren er vermoedens van fraude. Het Syrische leger zegt dat het rebellenenclave Oost-Kuta... in tweeën heeft gesplitst. Dus het noorden en het zuiden zouden de opstandelingen... nog maar een kleine strook in handen hebben. Het Rode Kruis zegt vandaag geen hulp te kunnen bieden in Oost-Kuta... vanwege de aanhoudende beschietingen.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 Clemens dacht dat hij door zijn strak ritme zo lang leefde. Hij stond elke dag om zes uur op, dronk s middags een glas wijn en ging om negen uur 's avonds naar bed. Het weer vanuit het zuidwesten klaart het op, alleen in het noorden vallen vanavond nog buien. Morgen geregeld zon, s middags in het zuiden meer bewolking gevolgd door regen en het wordt acht tot tien graden. Dank wel. Even kijken op de weg. Wijnand Zwaan. Er zijn wat ongelukken gebeurd, vooral in het zuiden van het land. Zo is de A2 van Maastricht naar Den Bosch bij Eindhoven helemaal dicht. Er gebeurde een ongeluk bij knopend Eckersweijer. Er staat vieder vanaf knopend De Hocht, 4 kilometer. Verkeer vanuit Maastricht en Eindhoven naar Den Bosch en verder... kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch door een ongeluk bij Rosmalen... 6 kilometer op de parallelbaan. Daar is één rijstrook dicht. En op de A20 vanuit Gouda, bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Dat heeft te maken met het bergen van een vrachtwagen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook dit jaar heeft de staatsloterij weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. 388 miljoen. Dat is dus echt de allergrootste, hè?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 NTO Radio 1. Avro Tros. Tweede Kamerleden stapelen, verwijten en verontwaardiging over de salarisverhoging van ING-topman Ralf Hamers. Het ja, moet echt een keer stoppen. Daar zit Balkenende, daar zit Wijers, daar zit Van der Veer. Het is diezelfde elite die zichzelf weer allerlei salarisverhogingen geeft. We moeten dit gewoon aan banden leggen. Er moet gewoon een wet komen dat dit niet meer mag. Renske Leijten van de SP was dat de moed... zo vindt de meerderheid van de Tweede Kamer op zijn minst een hoorzitting komen. Ook minister van Financiën, Bobke Hoeksta, is uh, niet geamuseerd. Is dit rituele verontwaardiging of is er echt een grensbereid? bespreek ik straks met politiek commentator Remco Teulings en Tweede Kamerlid voor D66, Jan Paternotte. In de wereld van morgen horen we hoe reclamemakers rechtstreeks in ons brein kunnen kijken. Ja, we kunnen dus echt uh, alles in haar brein zien. En daardoor kunnen we dus ook kijken naar zowel bewuste als onbewuste gedachten, ratios en emoties. Mm, eerst, wie heeft de langste adem, de tabaksindustrie of de anti-rooklobby? Suzanne Bosman. Eén vandaag. ...verbod op roken in parken en musea. De meeste mensen staan te juichen. Bij mij mag het roken zo min mogelijk, dus als dat uh, helpt mij minder roken, dan, dan vind ik het prima, ja. Verschillende Groningse speeltuinen, scholen, ziekenhuizen, bibliotheken en sportclubs. Allemaal willen ze de ruimte in en rondom hun gebouwen zo snel mogelijk rookvrij maken. KWF Kankerbestrijding wil de tabaksindustrie voor de rechter slepen. De steun voor de aangifte groeit de laatste weken razendsnel. Verslavingszorg, de gemeente Amsterdam en Utrecht... en nu doet ook de Vereniging van Kinderartsen aangifte. Ja, en dan is er ook nog de oproep deze week van een Eindhoven-servaatschirurg... aan alle scholen in Nederland... om toch vooral de aanklacht tegen de tabaksindustrie te steunen. En de directeur van het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis... die Albert Heijn en Jumbo vraagt om, net als Kruidvat... te stoppen met de verkoop van sigaretten. Het lijkt erop dat de maatschappelijke beweging... tegen roken het gaat winnen van de rooklobby... We bespreek het met Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs. Goedemiddag, meneer Timmermans. Goedemiddag. Public Affairs is een neutraal woord, begrijp ik altijd, voor lobbyen. Klopt dat? <laughs> ja, klopt. Okay, en ook ik ben ook neutraal. U dus. bent heel erg neutraal. Oké, okay, gaan we zo horen. En ook contact met de onderzoeksjournalist Marcel Metsen. Dag, meneer Metsen. Goedemiddag. Dag. Meneer Timmermans, uh, ik noem het uh, even de maatschappelijke lobby. Kun je nou zeggen dat die het gaat winnen van de rooklobby? Ja, ik denk niet morgen al, maar op termijn wel. Uh, want je ziet toch uit steeds meer hoeken dezelfde uh, signalen komen uh, tegen het roken, plaatsen, uh, nou ja, noem maar op. Uh, maar ik denk niet dat dat morgen al voor elkaar gebokst is, uh, want je hebt nog wel een weg te gaan. Uh, je hebt veel belangen uh, die op het spel staan en die overwin je niet zomaar. Maar ik denk dat het proces wat al jaren geleden is ingezet om het roken aan banden te leggen, dat dat proces wel doorgaat... en dat dat uiteindelijk ook wel uh, een paar stappen verder zal gaan. Ja, Wat was het moment dat u dacht, nu zie ik een doorbraak? Nou, niet zozeer toen uh, rechtszaken werden aangespannen... want zolang rook uh, niet illegaal is... in totaal illegaal en productie van sigaretten ook niet... Kom je bij de rechter denk ik niet zo ver. Dat blijkt ook wel. Maar mm -hmm. wat je wel ziet, is de aandacht voor het onderwerp. En uh, de coalitie hè, van tegenstanders tegen het roken. Met argumenten met, uh, nou laten we zeggen, het plezierig uh, in een rookvrije ruimte of open ruimte kunnen, kunnen bewegen. Die, uh, die, die argumenten zie je steeds breder worden. En ook steeds overtuigender. En ik denk dat uh, dat, dat een kwestie is van uh, tijd. Uh, voordat mm -hmm. die coalitie het gaat winnen. Ja, het groeit in ieder geval in alle neutraliteit en deskundigheid. Is dit ook een lobby te noemen of is het een ja, beweging? Ja? Nee, dit, is, een, dit ja? is ook een lobby. En heeft je. het ook dezelfde methodes? Nee, hele andere methodes. Want uh, als je kijkt, dan zie je eigenlijk tegenovergestelde methoden. De tabaksindustrie heeft er geen belang bij... om heel veel aandacht voor haar zaak te krijgen. Want dat betekent meestal slecht nieuws. Zoals ook deze uitzending zou je kunnen zeggen. Terwijl de tegenlobby, de anti-rooklobby... juist heel veel baat heeft bij veel aandacht. Want dan neemt... Uh, de, de druk neemt alleen maar toe. Dus dat is ook een duidelijke strategie. Ja. Ja, de, de tabakslobby, in ieder geval de lobby van de tabaksindustrie... is, is gebaat uh, bij rust en uh, nou, misschien wel onzichtbaarheid. Niet voor uh, Marcel Metzen, journalist, initiatiefnemer... Met ze van dus onderzoeksredactie Tabak, gefinancierd door het Tijdschrift voor Geneeskunde. Um, dus ziet u dat ook zo, als meneer Timmermans... dat die tabakslobby het uiteindelijk gaat afleggen? Uh, ik mag het hopen. Of dat echt zal gebeuren, dat weet ik niet. Uh, ik kan alleen maar constateren dat de teruggang in het roken... Uh, dat die wel erg langzaam gaat nu. Dus er is wel een stap gemaakt, een behoorlijke stap gemaakt... in de afgelopen decennia, dat heeft vrij lang geduurd... Maar nu uh, zit er toch niet zo heel veel beweging mee in. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zal lopen. Ja, wat, wat, wat ziet u dan gebeuren? U zegt: Ik zie niet dat er ineens heel veel minder uh, gerookt wordt. Heeft dat met, de, met, met het lobby om het zo nog maar een keer te noemen van de tabaksindustrie te maken? Nou, kijk, het, volgens mij heeft het vooral te maken met het, uh, uh, het gedrag van de overheid. Um, want. Alles wat u liet horen, uh -huh. uh, en zo, daar, daar kan je nog wel een tijdje mee doorgaan. dan kun je zo een uur mee vullen met, met dit soort geluiden. Dat is een soort van enthousiasme. Wat nu in de, zou je kunnen zeggen, een soort van, van uh, coalitie. die inderdaad, uh, anti rookcoalitie die nu momentum lijkt te verzamelen. en waar die overheden aan mee gaan doen. en ook publieke instellingen zoals ziekenhuizen en zo, gaan mee gaan doen. Dus je, je ziet nu dat gemeenten het gaan hebben over rookvrije generatie en zo. Um, maar wat wij constateren als we gaan kijken he, in ons onderzoek... naar wat ze nu feitelijk die overheden doen... Uh, en dan hebben we het zowel over het Rijk als over de gemeente... en ook trouwens over de Europese Commissie... dan komt er een wat ander beeld uh, naar voren. En dat is namelijk dat er wel veel mooie woorden zijn... maar niet heel veel concrete daden. Mm -hmm. en, en dat is dan toch het gevolg van uh, de, de greep... die de mensen van de tabaksindustrie hebben op het bestuur? Dat speelt daar een rol in. Kunt u eens uitleggen hoe dat dan zit? Nou, um, dat, heeft, dat heeft veel te maken met... Uh, laat me zeggen, ik, ik, je zou kunnen zeggen met twee dingen. Uh, in de eerste plaats slaagt de tabaksindustrie er over het algemeen vrij goed in... om, uh, bij, om toch invloed uit te oefenen op nieuwe beleidsvorming. En dat, dat gaat dan uh, bijvoorbeeld over... Uh, leeftijdsidentificatie of uh, displayverbod. Uh, dus of je pakjes mag laten zien of niet in de supermarkt en dat soort dingen. Accijnsen uiteraard. Dat zijn allemaal van die belangrijke dingen die het, uh, waar een overheid iets in te zeggen heeft. En, en, en die voor de overheid middelen uh, zijn om het roken terug te dringen. En bij het invoeren daarvan slagen zij er toch elke keer weer uh, in... om aan tafel te zitten, aan tafel te komen... Uh, in de verschillende platforms. Dus dat kan in Europa zijn, dat kan in Den Haag zijn. Uh, um, en het kan ook gewoon zijn bij uitvoeringsorganen zoals de douane. En um, wat vooral hun, hun belangrijkste tactiek is, hebben wij geconstateerd in onze onderzoeken, is vertragingstactiek. Uitstellen, uitstellen, uitstellen. En een van de mooiste voorbeelden is wel dat displayverbod. Uh, mm -hmm. Want dat is dan aangenomen. Ik weet niet eens precies wanneer. Ik dacht al een paar jaar. Er wordt al jaren over gepraat. Ik dacht dat het een jaar geleden of anderhalf jaar geleden ook is aangenomen. Maar wanneer gaat het in? Pas in 2020. En dan in de supermarkten. En de tankstations, die mogen die, ja. die, die, die pakjes nog laten zien tot 2022. Mm -hmm. ja. Dat is een schoon voorbeeld van hoe de tabakslobby elke keer weer... Uh, weet op te rekken. Ja, intussen horen we ook nog wat geluiden die lijken alsof er schone of uh, door tabak vervuilde lucht ergens om u heen aan het blazen is. Ik weet niet oh, waar dat technisch precies zit. Nou ja, we luisteren vooral naar uw woorden. Want u zei, ja, ze slagen er toch blijkbaar, de mensen van de tabaksindustrie zeg zeg maar even voor het gemak erin om steeds weer aan tafel te zitten. Dat blijkt, ja. dat heeft uw onderzoeksgroep gisteren gepubliceerd, uh, dat dat niet eens overal officieel wordt geregistreerd als ze erbij zitten. Nee, dus da da dat is ook weer zo'n verhaal. Um, kijk, er is in 2003 een, een verdrag, een internationaal verdrag... onder auspice van de Wereldgezondheidsorganisatie gesloten. En dat zegt dat uh, de landen die dat ondertekenen... die moeten zich dus inzetten voor het bestrijden van uh, het roken. G liefst nog door accijnsverhoging, want dat is het meest effectieve middel. Ze moeten zo min mogelijk contact hebben met die tabaksindustrie. Alleen op hele technische, praktische uh, uh, onderwerpen mm -hmm. mag dat. En als ze dat contact hebben, moeten ze er transparant over zijn. Nou, dat is dus... Nederland heeft dat ondertekend in 2005. Daar werd helemaal niets mee gedaan met dat verdrag. En toen is er in 2013 is er een grote WOP-onderzoek geweest... door journalisten. Uh, Vrij Nederland is daar ook bij betrokken geweest. En die... Uh, hebben geconcludeerd dat er niets, niets van deugde van die transparantie. Er is een rechtszaak zelfs in gang gezet... dat heeft geleid tot de inrichting van een transparantieregister. Dat is pas in 2016 mm -hmm. van start gegaan. Nu hebben wij twee jaar later gekeken hoe zit dat nu. Wordt dat nou, wordt er, wat, wat vinden we daar eigenlijk op? Komt alles daar wel op terecht wat er op moet? Dat hebben we gedaan door weer opnieuw een WOP-verzoek in te dienen... en eens te kijken wat we daaraan kregen aan documenten... vergeleken met het transparantieregister. Wat blijkt? Het is nog steeds lang niet transparant. Ja. Veel documenten komen er niet op. En dan zijn we dus intussen in 2018... Dat is al 13 ja. jaar na, na, na ja, een ontdekking dus van het Dus zo schiet vracht. het niet op, hè? Zoals we al eerder zei, ik mag het hopen dat het een keer stopt met al dat, dat gerook. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar public affairs. Men slaagt er toch blijkbaar in om aan de juiste tafels te zitten, heel onopgemerkt invloed uit te oefenen. We horen Marcel Metsen, die, die winning mood waar u net enigszins verslag van deed. Die uh, is misschien niet helemaal terecht? Nou, ik, ik ben het wel met uh, Marcel Metz eens dat, uh, dat er sprake is van vertragingspogingen. Uh, en uh, ja, de scherpe kantjes worden eraf gehaald. Geen 75% van een, bak, van een pakje wordt uh, met ellende, zeg maar. slechte teksten en foto's bedekt. Maar twee derde, nou ja, oké, okay, dat is, een, is iets minder procent. Maar kijk, contacten tussen tabaksindustrie en douane. willen niet meteen zeggen dat de tabaksindustrie invloed heeft op regulering. Hè. Dat gaat om uitvoeringstechnische dingen om zaken als uh, hoe zit het met illegale, smokkelen van de tabak. Dus ik weet niet of je... Ik heb de cijfers en de, de onderzoeksresultaten zelf niet gezien, hoor. Maar ik weet niet of je kunt zeggen dat al die momenten... en die niet geregistreerde documenten automatisch betekenen... dat de tabaksindustrie nog steeds de, de even grote ja. greep heeft... Op, op dat beleid maken als, uh, zeg, tien jaar geleden. Ik begrijp, Marcel, dat u dat anders ziet. Zo'n onderwerp als uh, smokkel, dat is iets waar de, waar de industrie het graag over heeft? Ja, oh, even, nou, ik, even ja? een kleine reactie op wat uh, Thelmans ja? net zegt. Uh, wij zullen nog met een tweede artikel gaan komen... waarin we dat contact met die in Joaan, nader, ja. Ja, in uh -huh. we dat nader analyseren. Want we hebben daar uh, vrij veel documenten over. En dat gaat dan over een soort memorandum of understanding. Over dat, waarin ze dus over allerlei onderwerpen toch blijken te te praten. En daar, gaan we nog, daar, daar komen we nog op terug. Mm. Maar het voorbeeld wat, wat interessant is... als het gaat over ho hoe zij dat uh, smokkelverhaal gebruiken... dat is um, een conferentie die nog niet zo lang geleden in Londen is uh, geweest. Wat gebeurt daar nu? Er wordt ingehuurd door Philip Morris... Uh, een, um, het uh, congresbureau van notabene de Financial Times... dus een gerespecteerde krant die organiseren ook congressen... over smokkel... En um, dat uh, da, da, da, da is gratis toegankelijk, ook de pers mocht erbij zijn. En wat blijkt daar nu zich af te spelen? Dan worden allerlei houten methoden van de Europese Unie en de Europese Commissie worden daar uitgenodigd. En ook uit verschillende Europese Allemaal landen. Allemaal op kosten van Philip Morris, de grote persoon. Allemaal op kosten van uh, Philip Morris. Ja? En, die, en dat levert dus een platform op om te praten. En dan is de vlag te smokkel. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk over accijnsmaatregelen. En wie weet waar het nog meer over ja, gaat. Ja, want als die accijnsen te hoog worden... dan werk je de smokkel in de hand. Dat is dan een beetje de boodschap die uh, waar de, de boodschap. mensen mee naar huis mm. uh, ja. moeten nemen. Ja, ja, ja. maar nou, uiteraard, dat heeft dat is een, de, ja? uiteraard heeft de industrie baat bij een laag accijns. Dat ja, is duidelijk. Zeker. Ja. Nou, dat is dan een helder voorbeeld. Arco Timmermans, wat moet u nou ervan overtuigen... dat er echt een doorbraak van, van beleid van bestuurskant is... Uh, als het gaat om uh, nou ja, zeg maar het, het complete rookvrij worden... Ja. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik ben het wel eens hoor met uh, zeg maar de teneur van, uh, van, de, van de, wat Marcel Metsen en zijn onderzoeksteam heeft gevonden. Namelijk dat er nog steeds wel gaten zitten in uh, ja, zeg maar het gedrag hè, te, van aan de ene kant de ontvangende kant van de lobby en de tabaksindustrie. Maar u zegt de krachten geval. in de samenleving zijn zo groot, daar kun je op een gegeven moment ja. niet meer omheen. Nou nee, ja, dat klopt, maar dan moet je natuurlijk aan twee kanten werken. Hè. Dan, je hebt druk vanuit de samenleving, maar die druk moet wel vervolgens leiden tot uh, een doorbraak in beleid. En uh, als daar gaten in zitten, dan zal die doorbraak inderdaad langer op zich laten wachten. Ja, ja. Dus dat we er hier ook over praten, is denk ik ook wel weer een bijdrage om daar nog alerter op te zijn dan we al waren. En als je het vergelijkt met andere sectoren van uh, industrie, dan, uh, dan staat de tabaksindustrie ja. natuurlijk niet al te best op. M maar Samet, U dacht een tijdje, het gaat de goede kant op. Hè, als je het bekijkt vanuit de kant dat uiteindelijk dat roken maar eens een keer uh, moet stoppen. Um, toen was u weer wat minder overtuigd. Wat zou nu volgens u een gamechanger kunnen zijn? Dat moet vanuit de politiek komen. Dus uiteindelijk zal toch uh, uh, op landelijk, met name op landelijk... We moeten gewoon een goede minister hebben. Dat blijkt in andere landen ook. Een minister die, die daar eens echt voor gaat staan en die is wat durft. En hetzelfde geldt natuurlijk ook op het plaatselijke niveau... als het gaat over het, het rookvrij maken van uh, de openbare ruimte... van sportterreinen, schoolpleinen en dat soort dingen meer. Niet van die halfslachtige maatregelen die pas over vijf jaar ingaan. Gewoon nu eens een keer wat doen. En dat is toch een soort daadkracht die we nu wel erbij nodig hebben om die beweging die nu momentum begint te krijgen... om die ook echt handen en voeten te geven... en tot concrete stappen ja, te laten leiden. Ja, als het aan de advocaat Fiek ligt, dan houdt ze dit momentum nog wel even vast... want ze gaat in ieder geval door in haar pogingen om er een zaak van te maken... en krijgt daar ongelooflijk veel steun voor. En we hebben ook weer even belicht hoe de tabaksindustrie zich enigszins ongemerkt verweert. Ik dank u beiden, Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... en Marcel Mets, leider van de onderzoeksredactie Tabak. Nieuws via de NOS dan? Ja, die hoorden het in het nieuws. De jongen die in het Friese katlijk zijn ouders heeft vermoord, die krijgt van de rechter een jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. NOS-verslaggever Joris van der Kerkhoff volgde de zitting vanmiddag. De jongen vermoordde zijn ouders niet in een opwelling, zegt de rechter. Verdachte heeft vanaf 2016 meermalen uitgesproken dat hij aan zijn thuissituatie wilde ontsnappen. en zijn beide ouders wilde vermoorden. En hij hield zijn plannen ook niet voor zichzelf. Verdachte heeft met verschillende personen over dit plan gesproken... en dit ook concreet uitgewerkt. Hij oefende... Verdachte heeft bijvoorbeeld zijn mes geslepen en getest... het adres gevraagd van de jongen naar wie hij toe wilde vluchten... en bedacht welke spullen hij nodig had voor de vlucht. Op de dag van de moord zocht hij zijn ouders in zijn huis op. Uit de bewijsmiddelen blijkt verder dat verdachte... in de vroege ochtend van 25 september 2017 een uur lang met een mes in zijn handen bij het bed van zijn ouders heeft gestaan. Op die ochtend gebeurde er nog niets. In de avond van 25 september 2017 heeft verdachte opnieuw het mes ter hand genomen... en heeft hij zo'n anderhalf uur lang op de overloop rondgelopen... met het idee om zijn ouders te vermoorden. De rechter omschrijft het met detail. Hij heeft gedurende langere tijd op één plek zijn slachtoffers opgewacht... ondertussen M&M's etend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 En wel hierom. Op maandagavond 25 september 2017 heeft verdachte zo'n anderhalf uur lang... op de overloop staan wachten met een mes in zijn hand. Hij heeft in dat tijdsbestek geen poging gedaan zichzelf van het leven te beroven. En bevond zich daarvoor ook op een niet voor de hand liggende plek. De relatie met zijn ouders was slecht. De rechtbank heeft oog voor de bijzondere gezinssituatie... ofwel mismatch tussen verdachte en zijn ouders die door de deskundigen is beschreven. In hun visie heeft deze geleid tot het ontstaan van heftige conflicten... tussen verdachten en zijn ouders... en het ontwikkelen van haatgevoelens voor zijn ouders door verdachten. Dubbele moord, zonder berouw, maar wel verminderd toerekeningsvatbaar. De psychiater en psycholoog hebben beschreven dat verdachte leidt... aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een autisme-spectrumstoornis... en dat er bij hem sprake is van een disharmonisch intelligentieprofiel... Daarnaast was er ten tijde van het plegen van de feiten... sprake van een depressieve stoornis bij verdachten. De advocaat van de jongen weet nog niet of hij hoger beroep instelt. Hij herkent zich in ieder geval niet in de koelbloedigheid die de rechter omschrijft. In de enige conclusie die daar volgens de rechter maar getrokken kan worden. Het oordeel van de rechtbank komt dus kort gezegd neer op het volgende. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt... aan moord op zijn beide ouders. En daarvoor wordt hij veroordeeld tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen... En een jeugddetentie voor de duur van 12 maanden. met aftrek van voorarrest. Nou, dat is dan de maximale straf die een 14-jarige kan krijgen. Een bijdrage was dat van Joris van de Kerkhoff van de NOS. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Het is wel een beetje een eng idee, je brein als open boek voor reclamemakers. En toch gebeurt dat steeds meer. Een groeiende groep adverteerders maakt gebruik van neuromarketing. Dat is een nieuwe manier van consumentenonderzoek door middel van MRI-scans. Verslaggever Han van Ottenveld ging langs bij het bedrijf Neurensics. die de MRI-scans uitvoert in de kelder van de Universiteit van Amsterdam. En heeft u misschien nog een beugel bij aan? Nee? Metaal mag niet. Nee, nee, nee. ik ben verpleegkundige en ik ben 57 en de proefpersoon van dienst. Ja. We willen je vragen om zo stil mogelijk te blijven liggen met het hoofd... in verband met de kwaliteit van de scans. Nou, oh, succes. Zet de koptelefoon goed? Ja. Binnen mag ik niet, maar er is een audioverbinding... tussen het kamertje waar de scanner staat... en de ruimte waar de beeldschermen staan waar de onderzoekers achter zitten. Wat doe ik nu? Het magnetisch veld, dat klinkt zo. Je maakt eigenlijk plaatjes, plakjes van het brein... En daardoor kan je uh, dus door het hele brein heen scrollen op de computer. Walter Limbens is oprichter van Norensics Neuromarketing. Ik heb uh, sociale psychologie gestudeerd en bedrijfskunde. En toen ben ik begonnen op een uh, reclamebureau. En uh, toen samen met de uh, bureaudirecteur van het reclamebureau... en hoogleraar uh, cognitieve neurowetenschap Victor Lamme... zijn we Norensics begonnen. Wij kijken vooral naar de hersenactiviteit van mensen. En daardoor kunnen we kijken naar zowel de bewuste als de onbewuste gedachten. Um, en zowel de ratio als de emoties. Uh, en daardoor krijg je dus meer informatie van een consument dan als je vragen stelt. Want die antwoorden op die vragen kloppen niet? Nee, die kloppen niet altijd. Um, mensen die vinden het heel erg moeilijk om aan te geven wat ze nou precies ergens bij voelen. Uh, dat zijn natuurlijk ook bewuste antwoorden. En mensen zijn ook uh, heel erg slecht in het voorspellen wat ze in de toekomst gaan doen. Met breindata kun je dat een stuk beter voorspellen dan als je dat uh, aan mensen bevraagt. Op deze manier ken je de mensen eigenlijk beter dan dat ze zichzelf kennen. Dat zou je in sommige gevallen zou kunnen zeggen. Ja. En er zijn ook onderzoeken uh, gepubliceerd die dat aantonen. We zien mannen op verschillende hoogten op hun bureaustoel zitten. De man aan tafel vraagt wie hanteert er nog steeds eigen risico. Er is er een knop om waardoor we hier ook kunnen horen in deze ruimte wat de proefpersoon op haar oor hoort. Zij uh, kijkt via een spiegel naar een televisiescherm uh, buiten de MRI-scanner. Naar uh, een soort uh, cartoon, een, uh, een stripverhaal van de televisiecommercial. Deze was heel effectief en deze die, uh, uh, die gebruiken we dan dus ook als eikpunt om de andere mee te vergelijken. En we kunnen dan van tevoren al voorspellen of het concept een effectieve commercial gaat worden. Produceren van een commercial kost natuurlijk heel veel geld. Uh, het uitzenden van een commercial nog meer. Dus als je van tevoren kan weten met behulp van concepten wat effectief gaat zijn... Ja, dan kan je er natuurlijk heel veel kosten mee besparen. Wie is de opdrachtgever vandaag? Het is een uh, branchevereniging, een brancheorganisatie voor medische professionals. Um, en Vandaar zij... dat de proefpersoon ook werkzaam is in die sector. Ja, Precies, ja. in dit geval is het echt een uh, specifieke doelgroep die we in de scanner leggen. En die uh, branchevereniging die biedt verschillende producten aan, verschillende diensten. Zoals bijvoorbeeld uh, zorgverzekeringen. Wij zorgprofessionals willen alle tijd voor onze patiënten... maar bureaucratie en regels kosten ons steeds meer tijd. Dat, Dat willen we veranderen. Je ziet hier verschillende radiocommercials. Uh, volgens mij vijf in totaal. Vijf de versies de van dezelfde boodschap. En wij kunnen dan testen wat dan de meest effectieve richting is. En wat is effectief? Als er meer positieve emoties dan negatieve emoties worden opgewekt dan leidt dat tot consumentengedrag. Kopen? Kopen, ja. Of uh, naar een website gaan. Of in ieder geval een, een activerend gedrag. Onbewust wordt er dus in het brein worden er verschillende emoties tegelijkertijd geactiveerd. En komen die overeen met wat je voelt? Niet altijd. Dat, uh, je, je kan je bewust worden van die emoties. Uh, maar heel vaak word je daar niet bewust van. Dus dan eindigt het in een emotie die wordt geactiveerd in het onbewuste brein. Maar dat leidt dan niet tot een bewust gevoel. Terwijl die onbewuste emoties daadwerkelijk uh, tot een gedrag kunnen leiden. Dan doe je iets zonder dat je eigenlijk weet waarom? Ja, je laat je leiden door, door je brein. Oké, okay, je bent klaar. Ik kom je daaruit halen. Zo, u bent klaar? Ja. Hoe was het? Nou, ja, prima. Heeft u de mensheid een stapje verder geholpen... of heeft u ja, de reclamejongens slimmer gemaakt? Ja, dat is een vraag. <laughs> dat weet ik niet. <laughs> Allebei een beetje, denk ik, hè? <laughs> Walter Limpens was dat van het neuromarketingbedrijf Neuransix. Harm van Attenveld was daar op bezoek. De politiek mengt zich vandaag nadrukkelijk in de discussie... over de salarisstijging van ING-baas Hamers. Wat heeft Jan-Peter Balken en de Van de Norm, weet u nog, daar trouwens mee te maken. En Annie schreier pierik van het CDA in het Europarlement... vindt dat de Europese Commissie moet ingrijpen in de Oostvaardersplassen. Nou, vier de trending vandaag, met wat? Met uh, nieuws over Internationale Vrouwendag. En waarom moet je een peuter nooit met je iPhone laten spelen? Dat hoor je zo meteen. Oké, okay, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Archeologen hebben bij Bemmel een compleet Romeins grafveld ontdekt... van bijna 2000 jaar oud. Het is de grootste schat die ooit is gevonden in de Betuwe. Bij de opgraving in Bemmel werden onder meer kledingspelden, bronzen kannen en spiegels gevonden. Een jongen van 14 die vorig jaar zijn ouders doodstak... in het Friese dorp Katlijk... heeft 12 maanden jeugddetentie en jeugdtWS gekregen. Dat is de maximale straf die een rechter kan opleggen aan een 14-jarige. Het gezin was niet in beeld bij jeugdzorg of andere instanties. De bouw van het Europees Geneesmiddelenagentschap in Amsterdam... begint in juni... Vandaag werd bekend dat het Rijk de opdracht geeft gegund aan Dura Vermeer en dat met de bouw op de Amsterdamse Zuidas 255 miljoen euro is gemoeid. Het is de bedoeling dat het nieuwe gebouw eind november 2019 klaar is. En het Deense uitvinder Peter Madsen blijft ontkennen dat hij de Zweedse journaliste Kim Wal aan boord van zijn zelfgebouwde onderzeeër heeft vermoord. Wal ging in augustus vorig jaar met Madsen mee in de onderzeeër om een reportage over hem te maken. Dankjewel, Gert. Zwaan heeft verkeersinformatie. Er zijn vooral problemen in het zuiden van het land. Op de A2 is net boven Eindhoven een ongeluk gebeurd. in de buurt van Best. De weg is helemaal dicht richting Dembels. Het verkeer wordt omgeleid via Tilburg over de A58 en de A65. Dat gaat al een paar uur duren. Op de A2 van Utrecht naar Dembels gebeurde ook een ongeluk bij Dembels. Er staat vanaf Waardenburg tot aan de afrit Sint-Nicolas-Gestel 12 kilometer file. De rijbaan is wel weer vrij. En op de A20 vanuit Gouda door een ongeluk bij Rotterdam Centrum. 5 kilometer. Maar ook daar gaat het weer rijden, want de weg is weer vrij. Politiek vandaag. Suzanne Bosman. Arrogant, onwenselijk, maatschappelijk onbeschoft, schaamteloos, moreel niet te verdedigen. Nou, het zijn allemaal uh, kwalificaties van Tweede Kamerleden over de salarisverhoging. 50% van ING-topman Ralf Hamers. De Raad van Commissaris vindt dat billig. Omdat Hamers volgens hen nu veel te weinig verdient. ten opzichte van andere CEO's bij Europese bedrijven van dezelfde grootte. Minister van Financiën Wopke Hoekstra is dat niet met de ING-commissarissen eens. Ik heb vanochtend ook al gezegd dat uh, het een buitensporige salarisverhoging is. Dat we nou juist bezig zijn met het herstellen van het broze vertrouwen in de financiële sector. Ik ben de afgelopen uh, weken, maanden zeer intensief met de sector in gesprek geweest. Daar is het thema wat ik aanroer steeds, uh, laten we nou proberen dat vertrouwen te herstellen. Hè, dat heeft Nederland nodig, we zijn al een hele lastige fase gegaan met de banken wat langer geleden. Er is het een en ander gebeurd, maar er moet nog veel meer gebeuren. Ja, en dit soort dingen helpen daarbij, bepaald niet. Niet goed voor het vertrouwen, zegt minister van Financiën Hoekstra. De Tweede Kamer wil dat de ING-president-commissaris Jeroen van der Veer... het besluit komt toelichten in een hoorzitting in de Kamer. Praten praat erover door met D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte... in de studie in Den Haag. Goedemiddag, meneer Paternotte. Goedemiddag. We hoorden net al wat kwalificaties van die salarisverhoging. Hoe noemt u het? Ja, excessief, buitensporig, bizar. Ik vind het een... Uh... Een uh, hele vreemde actie van de Raad van Commissarissen van uh, ING. Ja, en vindt u het dan vreemd omdat u het uh, gewoon te veel geld vindt? Een te hoog salaris of omdat het niet goed is voor, wat meneer Hoekstra al zei... het vertrouwen in de bankensector? Ja, dat sowieso. Uh, de ING is met 10 miljard euro belastinggeld overeind gehouden... jarenlang na de financiële crisis. En dat is een bankencrisis die veroorzaakt is door te hoge bonussen... en veel te hoge beloningen, waardoor banken risico's zijn gaan nemen die ze nooit hadden moeten nemen. Dus dit is precies de verkeerde kant op. Ja, ze hebben er niks van geleerd in ieder geval... van de afgelopen tien jaar zou je dan kunnen zeggen. Nou is er kamerbreedte ophef. Uh, van links tot rechts tekende ook verslaggever Emil Vaas op. de wandelgangen onder andere bij... Uh, Roland van der Linden van de VVD. Ik kan dit niet uitleggen, maar ik wil het ook niet uitleggen. Uh, niet te begrijpen dat je, dat je op dit moment uh, zo'n stap zet. Mevrouw Leijten van de SP. Wat vindt u van... Het nieuwe salaris van de topman bij ING. Het is totaal wereldvreemd uh, wat er gebeurt bij de ING. Uh, volgens mij uh, hebben ze niet helemaal door dat uh, dit niet alleen buitensporig is, zoals de minister het noemt, maar gewoon uh, echt idioot. Wat moet er dan gebeuren, volgens u? Nou ja, het, het lastige is, we kunnen als Kamer misschien weinig, maar we kunnen wel onze mening geven. En die zullen we ook geven ook. Uh, je, je zult maar nu bij 1G werken achter een loketje en de klanten elke keer moeten uitleggen wat er, wat er nu aan de hand is. Ik vind dat tegen de achtergrond van het herstel van het, van het vertrouwen gewoon niet te doen. Er zitten daar allerlei toplui die iedere keer zeggen... dat ze zo ontzettend veel weten van het maatschappelijk belang. Uh, en tegelijkertijd delen ze elkaar dit soort salarisverhogingen toe. Ja, het moet echt een keer stoppen. Daar zit Balkenende, daar zit Weijers, daar zit Van der Veer. Het is diezelfde elite die zichzelf weer allerlei salarisverhogingen geeft. We moeten dit gewoon aan banden leggen. Er moet gewoon een wet komen dat dit niet meer mag. Nu is er ook een meerderheid van de Tweede Kamer die zegt... we moeten maar een hoorzitting gaan plannen, meneer Van der Veer... De raad van de commissaris moet maar uitleg komen geven. Steunt u dat? Prima plan. Ja, nee, uh, hij, hij zal daar ongetwijfeld een goed verhaal bij hebben. Uh, alleen, ik zie het niet. Naast Jan Paternotte in het Tweede Kamergebouw, Remco Teulings, onze politiek commentator. Remco, ja, we hoorden net al die, uh, nou ja, al die grote woorden weer over wat er, wat er dan uh, aan de hand is. Dus waar komt die Kamer breed gedeelde verontwaardiging toch vandaan? Nou ja, ik moet een beetje denken aan de verhoging van het treinkaartje door de NS. Als de NS de prijs van de treinkaartjes verhoogt, dan springt de hele Kamer ook op in het geweer. En uh, weten ze ook wel dat ze er eigenlijk niet over gaan. Het gevoel bekruipt me nu ook een klein beetje bij deze kwestie. Er zijn natuurlijk ook. Uh, verkiezingen binnenkort, dus je kunt je als Kamerlid... er ook niet veroorloven om niet verontwaardigd te zijn. Uh, maar dit, dat dit natuurlijk een belangwekkende maatschappelijke uh, kwestie is... dat staat natuurlijk uh, buiten kijf. Ik vraag me nu wel af wat de Tweede Kamer concreet gaat doen. Want meneer Lotte zit hier naast mij. Die zegt inderdaad, ja, we gaan een hoorzitting uh, uh, organiseren. Maar wat kan de Kamer daarna nog doen? Nou, volgens mij kan de Kamer van alles doen. Uh, om te beginnen moeten we even kijken of ING op deze manier... niet via een achterdeurtje probeert de bonuswet te omzeilen. En dat moet gewoon uh, bekeken worden. Ja. Want uh, ja, het is geen staatsbedrijf meer. Dus inderdaad, we gaan niet letterlijk over de salarissen. maar we hebben wel nee. een strenge bonuswet. En als ING die probeert te omzeilen, dan mag dat niet. Ja, PvdA en volgens de mij... links hebben al geconcludeerd... ze omzeilen die bonuswet geven, maar zover bent u dus nog niet. Nou ja, dat, uh, dat gaat de minister uh, nu uh, onderzoeken. Uh, volgens mij moeten we dat even goed bekijken of je dat ook hard kan maken. Want het moet wel stand houden bij de rechter, anders hebben we daar niks aan. En dat wij Jeroen van der Veer vragen om in de Tweede Kamer dit te komen uitleggen... is volgens mij ook wel belangrijk. Want nu moeten al die mensen van de klantenservice, van de webcare van ING... die moeten dit nu gaan uitleggen. En meneer van der Veer, die zou uh, gewoon hier uh, tekst en uitleg over moeten verschaffen. Nou, ja. En dan, meneer Paternotte, als, als die tekst en uitleg is geweest... dan zegt u van nou, uh, oké, okay, of nou, ik ben het er niet mee eens. En dan? Nou, dan kan in ieder geval heel Nederland dat zien. Uh, wij hebben niet voor niets ook uh, eerder voorgesteld... om een overstapservice voor uh, banken uh, in te voeren. Uh, het is in het verleden eerder voorgekomen bij Albert Heijn. Die had dan een Zweedse topman die 2,5 miljoen euro aan bonussen kreeg. En toen bleek dat de meeste Albert Heijn-klanten daar niet zo blij mee waren. Die gingen liever dan naar Dirk van den Broek of een andere supermarkt om te winkelen. En Albert Heijn heeft vervolgens inderdaad deze man uh, weer terug naar Zweden laten gaan. Ja. Kijk, nou, bij ING zijn hebben. ze ook en... al eens een keer op de schreden, schreden teruggekeerd. Hè? In ieder geval met de Hommen die uh, ook afzag van een enorme salarisverhoging. Zeker. En over een maand is er een aandeelhoudersvergadering. De aandeelhouders van de ING zullen hier ook nog mee moeten instemmen. En ik hoop dat ze dat niet doen. Ja. Niet alleen uh, de Tweede Kamer heeft moeite met de hoge salaris in de bankensector. Uh, de premier Mark Rutte die haalde drie jaar geleden op een VVD-congres... uit naar de bonuscultuur onderwijs.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 En zoek die baan naar Londen. Ik zie het nooit gebeuren. Hmm, nou ja, dat is wat nu wel gezegd wordt natuurlijk bij meneer Hamers. We moeten hem meer betalen, want anders dan voor je het weet... is hij weg, Remco Teulings. Dat was Mark Rutte drie jaar geleden. Ja. ja, er verandert dus nooit wat. Ja, hij heeft het zelfs al toen hij fractievoorzitter was van de VVD... in 2009 ook al een keer geroepen... toen in debat met toenmalige minister van Financiën Wouter Bos... toen zei hij, de mensen zijn het spuugzat... die enorme salarissen en die gigantische bonussen. Um, en, en, en nog ver, verder terug, uh, premier Kok... die had het over exhibitionistische zelfstandigheden zelfverrijking, eh, 1997 eh, was dat. Eh, die veranderde alleen eh, behoorlijk van kleur op een gegeven moment... want in 2004 was hij zelf commissaris bij ING... en die, eh, keurde hij een, een enorme salaris toename van de toenmalige top gewoon goed. Dus eh, hij zei dat hij er heel moeilijk mee had, maar hij deed het wel. En het opvallende is dat er nu weer een oud-premier in zo'n parket zit... want Jan-Peter Balkenende is nu ook commissaris bij ING. En eh, ja, je, hoorde, je hoorde ook het CDA sputteren over deze salarisverhaling. Dus ik vraag me af... of het CDA nu zijn oud-premier ook gaat aanspreken. Want... Balkenende. Op, op uh, normen en waarden. Normen en waarden, precies. En is ook nog eens een keer de naamgever van de balken en norm, de normen. De, de, de norm die nu geldt voor overheidsdienaren, die niet meer. Of noorder... Weet je waar, waar, waar het mijveld zo ongeveer precies, moet ophouden? Precies, hè? niet meer aan de yeah? dan een ministersalaris. En daar houdt het ook echt op. Uh, er viel mij anders uh, bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen nog één dingetje op dat er ook een oud D66-minister is, namelijk Hans Weijers. Dus mijn vraag aan jan Pottenotte is: heeft u wel contact met hem gehad? Want via hem kunt u natuurlijk wel iets uh, direct iets voor elkaar krijgen. Nee, het klopt dat hij 20 jaar geleden de minister was, maar dat is ah, ja. ook niet wie ik als Kamerlid aanspreek. En er viel me nog ja. wel iets anders op bij die raad van commissarissen. Er zit maar één vrouw in. Ja. Dus op Internationale Vrouwendag ook wel goed om vast te stellen... dat als er maar één vrouw in die raad van commissarissen zit... dat ze misschien inderdaad wat uit de bocht kunnen vliegen met de salarissen. Ja, Oké, okay. met meer vrouwen, ja, vrouwen zou, ja. dat, zou dit dus niet gebeurd zijn, zegt u dat, paar Paternitten? Nou, dan? ik wil niet zeggen dat als er ja, dat meer vrouwen feit zijn... De fictie dat het dan niet gebeurd hoor. zou zijn. <laughs> maar ik vind het op Internationale Vrouwendag wel interessant om te constateren... dat een raad van commissarissen met bijna alleen maar mannen dat hij nu uh, besluit neemt om uh, het salaris van een topman... die echt ruim genoeg verdient... Nou, dan heb je dat een populaire punt gemaakt, meneer Patron. Dan mag ik u nog iets anders uh, voorleggen. Want u maakt Natuurlijk. deel uit van, van een coalitie... die uh, voor het afschaffen van de dividendbelasting was... om grote bedrijven maar hier te houden. En nu kun je toch ook zeggen... van nou om dit grote talenthabers uh, te behouden... moeten we die man ook goed betalen. Geef hem 3 miljoen. Hij wordt nog uitgelachen door uh, zijn collega's in het buitenland. Ja, maar er is een reden dat wij die strenge bonuswetgeving hebben. Omdat wij zien dat dat uiteindelijk... Uh, in de oorsprong van de financiële crisis van tien jaar geleden... zit dat er veel te veel perverse financiële prikkels zaten... in die financiële sector, met name bij banken. Daardoor zijn bank enorme risico's gaan nemen. En uiteindelijk heeft de belastingbetaler die last moeten dragen. Dat is de reden waarom we die strenge regels hebben ingevoerd... en die strenge bonuswetgeving. Ja, En als we daar nu op gaan terugtrekken, dan, dan is dat natuurlijk vreemd. Dus dat is waarom het zo... Slecht is dat ING nu precies het verkeerde voorbeeld geeft. En dat ook met hele zwakke argumenten over meneer Hamers... die dan naar het buitenland zou vertrekken. Nou, inderdaad, hij zit er al jaren, hij verdient prima en hij vertrekt niet... Nou, er komen klanten natuurlijk die gaan morren. En de aandeelhouders. We memoreerden al even dat mevrouw Marijnen die zegt. Nou, de SP heeft aandelen, ze zullen ons horen als de aandeelhouders. Ze hebben aandelen in elk bedrijf. voor Ja, dit soort ja, ja, situaties. ja precies. Ja. Zodat ze erbij zijn. Nou ja, AT5 meldt dat D66 Amsterdam ermee dreigt. die je geen rekening van de gemeente te verplaatsen naar een andere bank. Vindt u daarvan? Nou, nou, dat is natuurlijk wat je krijgt. Ik heb ook al meerdere mensen gesproken die zeggen. Ik goed denk idee. dat ik misschien mijn bankrekening maar oversluit. En ik vind het ook inderdaad een goed idee. dat Amsterdam, als de aandeelhoudersvergadering dit goedkeurt, dat ze een andere huisbank hier zoeken, die wel een normaal beloningsbeleid heeft. Want je moet wel het goede voorbeeld geven als gemeente. Ja. Uh, oh. Nou, dat, dat, dat, dat, dat nemen we dan van u aan dat u dat uh, steunt. Um, nou hebben we het over die hoorzitting gehad. U zegt dat geeft ook meteen een signaal. Kunnen mensen zien wat ze eraan hebben? Wat moet er toch om nog eventjes over bonusregelingen en, en dat soort zaken... Kunnen er nou nog meer dingen kunt u als Kamer inbouwen... om te zorgen dat dit niet meer, dat wilt u niet meer, niet meer zo gebeurt? Nou ja, wat, uh, wat je zou kunnen doen... Uh, want uh, we hebben dit natuurlijk vaker meegemaakt... met bedrijven die dan eerst staatsbedrijf waren... of gered moesten worden door de belastingbetaler... en op een gegeven moment weer een gewoon privaat bedrijf zijn. En uiteindelijk vinden wij... Het, oh, dat de overheid ook geen bank moet runnen. Maar misschien kun je wel aan de voorkant een afspraken maken... van gaan we het nou niet meemaken dat u een half jaar later... de salarissen laat exploderen. Zoals nu gebeurt. Mm -hmm. uh, want dit is natuurlijk bij ING... maar dat is niet het eerste voorbeeld. Eerder hebben we dat al bij uh, ASR gezien. Er is in 2015, sorry dat je onderbreekt... maar er is er al een keer een motie ingediend... destijds door uh, SP, GroenLinks en 50PLUS... Uh, met een verzoek aan het kabinet om te gaan kijken... of er misschien niet iets te doen is... aan beperking van uh, bankierssalarissen op een manier, voor de topbank. Die motie heeft destijds niet gehaald. Maar zou je daar nu misschien wel iets voor zien? Ja, ik, wat, ik, wat volgens mij heel lastig is om te zeggen... dat je specifiek voor bankiers de salarissen wil beperken. Daarom vind ik het zo goed dat we die bonuswet hebben. Ja. Uh, omdat hij ook tot doel heeft om de perverse prikkels... uit de financiële sector te halen. Ja. En dat is wat de minister nu gaat kijken is die bonuswet hier eigenlijk niet gewoon van toepassing. En dan heb je niet een andere wet nodig. Ja, ja. Overigens gaat nu hier de stemmingsbel. Ja. Dus ik vrees dat uh, Jan, Jan Paternotte... Paternotte we moeten heel snel zijn telefoon <laughs> pakken... in zijn zakteek en okay, snel die, naar de nou, binnenkant. Nou, nou, succes, dank voor uw de deelname aan dit gesprek. Jan Paternotte van DZ. Remco, dank trouwens, wanneer zal die hoorzitting zijn, denk dat je? Dat is nog niet helemaal uh, zeker. Maar dat zal niet heel erg uh, lang duren. Oké, okay, voor, die die ho ja, voor mensen die willen horen... hoe Jeroen van der Veer... dus de president-commissaris van ING erover denkt... zometeen bij de collega's van Nieuws... En Alvast zijn eerste reactie. Ja, en dan gaan we praten over de Oostvaardersplassen. Dat is natuurlijk enorm in het nieuws geweest de afgelopen week. CDA-Europarlementariër Arnie Schreier-Pierik wil dat Europa ingrijpt in de Oostvaardersplassen. Weet wel, demonstranten staan daar lijnrecht tegenover staatsbosbeheer, over het bijvoeren van de grote grazers. Goedemiddag, mevrouw Schreier-Pierik. Goedemiddag. Wat heeft Europa dan te maken met onze Oostvaardersplassen? Nou, op de eerste plaats toen het is uh, aangewezen... 1990 in de jaren als natuurgebied... was Europa daarbij betrokken. Een heel exclusief gebied. Vervolgens hebben wij in dat gebied Natura 2000 aangewezen. Vanuit Euro Europese voorwaarden. En dat betekent bijvoorbeeld voor dit gebied... bulgenbossen, uh, Vlierstruwelen, rietpercelen en natuurlijk ook alle de beschermde moerasvogels... dat je die moet gaan beschermen. En dat staat er heel duidelijk in. Maar wat gebeurt er dus in Nederland in dit gebied? We hebben er zoveel veel verschillende eederherten en koningspaarten rondlopen... dat je die natuurwaarden, maar ook die dieren die we beschermen van Europa... dat dat ook niet goed nagekomen gaat worden. Dus de die, hebben die, hebben dat, ja, die hebben dat allemaal opgevreten? Ja, die hebben dat allemaal opgevreten. En dit is niet een, een onderwerp waar ik het nu over heb. Ja, ook in de Tweede Kamer. Dus inmiddels ben ik al twintig jaar bij dit onderwerp betrokken. En dit gaat echt niet goed. Hier moeten we mee stoppen. Ja, ja, waar het allemaal toe geleid heeft, dat hebben we even kort samengevat. Staatsbosbeheer is de enige die de dieren bij mag voederen. Dat doen zij ook op een deskundige manier. Bij de paarden achter u is net wat hooi gegooid. Door staatsbosbeheer? Nee, niet door staatsbosbeheer. Door echt dierenliefhebbers, door paardenliefhebbers... die zo'n medelijden hebben met die beesten. Die beesten hebben gewoon honger. Geen Geen Dat is geen structurele oplossing. Die structurele oplossing... Die moeten er nu komen. De natuurlijke processen voltrekken zich daar uh, in normale, uh, uh, zoals je normaal mag verwachten. En uh, er moet wel iets meer gebeuren, maar dan weer niet bijvoeren. Ja, er is de oude hand van de Partij voor de Dieren ook niet voor bijvoeren. Maar onder druk van boze nou ja, dierenliefhebbers en ter bescherming van de boswachters besloot Staatsbosbeheer dan toch maar bij te voeren. Nou, veel commentatoren zien dat als het failliet van het project Oostvaardersplassen. Ziet u dat ook zo, mevrouw Schrijer? Ja, ik zie dat ook zo. En ik, ik zie ook nog wat anders. Er zit een hek omheen. En om een natuurgebied mag nooit een hek omheen. Natuurgebieden moeten die dieren goed kunnen verder lopen. Maar welke truc zit hierachter? Sommige mensen zeggen nu... dan gaan we die hekken verder wegdoen. En dan gaan we naar de Veluwe. En in Europa sprak men al over een hele grote groene long... waar wij tegen hebben gestemd. Dus dat je dan van de Oorsvadersplassen naar de Veluwe... via Gelderland of Rijssel een hele grote groene long hebt... waar die dieren hun plek krijgen. En ik zeg dat, dat hebben we nooit afgesproken. Maar dan vindt u we dat ook achter... geen goed idee dan? Want dan kunnen ze nee. tenminste een beetje verder nou. kijken. Nou, nou ja, natuurlijk. Maar ik vraag het ook aan u. Want dan hebt u straks in die gebieden ook allemaal... de wilde zwijnen de dieren lopen overal rond. Je moet, we hebben één ding afgesproken. Dat gebied willen we toch een mooi project van maken. Laten we dan zorgen. Die dieren wat het gebied aan kan, laten we die daar laten. Ik ken prachtige mooie bossen in Europa... waar we gewoon de overgebleven dieren naartoe kunnen brengen. Of je kunt de beheerjacht daartoe passen. Daar kun je het met elkaar over hebben. Maar zorg er wel dat je die dieren en de natuur behoudt. En dit is Totaal tegenstrijdig met elkaar. Oké, okay, maar u zegt uh, verplaatst die dieren... of ik lees ook op uw website verwijderen. Is verwijderen dan afschieten? Nou, verwijderen is ook... en dat doen we ook op andere plekken. Als je te veel dieren hebt, dan be, uh, pas je daar de beheerjacht toe... Dan Kijk je op tijd gewoon hoeveel dieren kan het gebied aan? En niet wat nu gebeurt, je laat ze gewoon helemaal verskrompelen en verstrompelen en heel veel dieren leed. Dat, dat, dat, dat kun je wel zeggen, dat hoort bij de natuur. Je nee, gaat dan op, op een andere da manier daarmee om. Ja, en dan vraagt u de Europese Commissie uh, specifiek om met spoed in te grijpen. Uh, ja. Hoe stelt u zich dat dan voor? Ik dacht aan EU-ambtenaren met hooivork in de polder. Nou was het maar zo. Nee? <laughs> Wij kunnen er met elkaar om lachen. Nou. De Europese Commissie kan heel strak ook uitvoeren... wat de Natura-wetgeving zegt. Ik heb, en dat is triest genoeg... ook in heel veel delen van Europa van Nederland te maken... met boeren die hebben een bedrijf... van honderden jaren moeten om Natura 2000... worden ze onteigend, moeten mm -hmm. ze weg. Dan vind ik ook... als diezelfde Europese Commissie en Nederland... in die gebieden zo strak met boeren omgaan... dan moet je nu ook zeggen... in dit gebied past dit ook niet meer. Dan moet je ook zeggen dan moeten we ervoor zorgen dat die natuur... Eh, zowel de verschillende soorten, de dieren en de planten... en de dieren die daarin zitten... in de juiste verhouding naast elkaar komen te zitten. En dan, dan organiseer je maar met elkaar... we kunnen die dieren binnen Europa op andere plekken... hele mooie plekken geven. Dat is geen enkele discussie. En dat moet de Europese Commissie dan gaan leiden? Ja, en dat, ja, en dat, ja, maar toevallig gaat Europa overal mm -hmm. over. Dus we hebben het heel vaak over heel veel zaken. Dan maken we daar een mooi project van. We verplaatsen ze naar andere gebieden in Europa. En ga... Iedere jaar gewoon beheerjacht kun je doen of je verplaatsen. Maar gewoon wel het evenwicht in dat gebied in de gaten. En, en nogmaals, we hebben het, er een hek omheen staan. En in een natuurgebied met zoveel dieren. Ja, dan krijg je ja. leed. En dan krijg je, wat sommige andere misschien willen... waar ik tegen ben, dat een hele grote groene long... ja, even waar zo'n beetje half Nederland dan straks... Dat te... vindt u een heel slecht idee. Dat vind ik een slecht idee. Ja. Nou stelden we al vast, tenminste u ook... dat uh, dat project Oostvaardersplassen dat dat min of meer failliet is. Geldt dat eigenlijk voor dat hele Natura 2000 dan niet? Als u zegt, het heeft zoveel inspanning geko gekost... en zoveel boeren moesten daar land voor opgeven... Nou ja, in, uh, het is zover dat in Duitsland in het nieuwe regeerakkoord al staat... dat ze het niet zo zwaar gaan uitvoeren. Zeker niet zoals Nederland dat doet. Uh, ik heb de allerhoogste commissaris en ambtenaar van, het, uh, van de commissie... bij mij Delgado Roosla in Nederland gehad. Wij doen het veel zwaarder als dat Europa zegt. En wij moeten in Nederland het gaan doen zoals Europa het vraagt. Het juiste evenwicht. En daar mogen boeren een plek bij, de bij blijven houden. Met natuur erbij, maar niet zo zwaar als Nederland het doet. Er moet ingegrepen worden... In in die zogenaamde natuur daar in de polder. Dat is helder. Ik dank u wel, CDA-Europarlementariër Annie Schreier-Pierik. Heel graag gedaan. Dank Remember u wel. Me,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 Only when I'm Remember me Coco me Natalia La forzale Branding vandaag. Lammerts. Ja, ze wordt wel de best bewaakte vrouw van Frankrijk genoemd... schrijver en journalist Sinep El Razoui... die de aanslag op Charlie Hebdo overleefde. Vanavond is ze te gast in het Amsterdamse debatcentrum De Bali... maar op beveiliging hier hoeft ze vanuit de overheid niet te rekenen. Directeur van De Bali, Juri Albrecht, twittert vandaag... dat ondanks zijn vele verzoeken de NCTV geen toestemming wil geven... aan de Franse politie om haar ook in Nederland bewapend te kunnen beveiligen. En verder acht de Nationaal Coördinator Terrorisme... Bestrijding en Veiligheid, Beschermingsverdruk door de Nederlandse politie ook niet nodig. En de Bali zelf mocht ook geen bewapende beveiliging inhuren. Nou, Albrecht is woedend, hij twittert dat hier sprake is van zorgeloosheid van de regering. Zo kan een klimaat ontstaan waarin onze gasten zich niet veilig genoeg voelen... om te kunnen zeggen wat ze willen. En hij noemt het verder onbegrijpelijk dat minister Kasia Ollongren hier niks aan doet... op Internationale Vrouwendag. En volgens hem was de burgemeester van Amsterdam ook in geen velden of wegen te bekennen... om hierover te overleggen. De Bali heeft voor vanavond inmiddels particuliere beveiliging. Veiligers ingehuurd en staat in nauw contact met de politie. En de NCTV heeft net als de gemeente Amsterdam nog niet gereageerd... op de ja, uitlatingen van alweer. Dat het een hoofdpijndossier begint te worden voor de Bali-gasten... Uh, die zich niet veilig ja, voelen doordat ze op is wat voor manier opvallig. dan ook uh, bedreigd uh, worden. Ja. Oké, okay, nou ja, internationale vrouwendag. Ja, we kunnen ja. er niet omheen. er nee. Watternotter die memoreerde ja. het zelfs nog... dat er te weinig vrouwen in de boord bij G zouden zitten. Want dan zou het misschien niet gebeurd zijn ja. met zo'n hoge salariering. Nou, wat, wat, wat, Iedereen... wat heb jij nog gevonden wat we nog niet weten? Ja, iedereen probeert een graantje ja. mee te pikken. Ook de McDonald's, want voor een lokaal McDonald's-filiaal in Californië... is vandaag uh, Women's Day de reden om hun grote gele M om te draaien. Uh, de M die op een paal langs de snelweg staat... is vandaag dus een grote gele W. En de filiaalhoudster zegt tegen Business Insider... dat ze dit doet als celebration of women everywhere. Behalve die omgekeerde M hebben die 100 filialen... ook aangepaste verpakkingen, uniformen en tassen. En ook andere merken springen in op internationale vrouwen... Zo bracht het Amerikaanse whisky-label Johnny Walker... al een vrouwenwhisky op de markt, onder de naam Jane Walker. Ik hoop niet dat die anders smaakt. Nee, dat, ik heb geen idee. Het, het zijn natuurlijk allemaal hele leuke, goed bedoelde yeah. initiatieven. Maar we kunnen ook wel een beetje doorschieten met z'n allen. Dat liet Ellen DeGeneres eerder al eens zien... toen Bic met speciale vrouwenpennen kwam. Het is een nieuw product van Bic, de pencompany. En ze hebben een nieuwe lijn van of pens called Bic for Her. En... <laughs> This is totally real. They're pens just for ladies. I know what you're thinking. It's about damn time. Where have our pens been? Can you believe this? We've been using man pens all these years. Yeah. And they come in both lady colors, pink and purple. And they're just like regular pens, except they're pink, so they cost twice as much. That is absolutely true as well. The worst part is they don't come with any instructions. So like, how do they expect us to learn how to write with them, you know? <laughs> Ja. Maar waarom heb ik hem nog niet. Nou, ik ga hem voor je, je kopen. Pen. Ik ga hem zoeken voor oh, je. Ja, <laughs> en dan ga ik meteen uitleggen hoe je ermee moet schrijven. Ja, Oh Nee, nee dat mag zeker. ik niet uitleggen nee, als jij mag man natuurlijk. Niet, nee, zet je met nee. de ja, Dat nee, moeten we, dat we helemaal kan, niet hebben. Dat moeten we niet hebben. Nee, dat nou. vinden we vast wel een deskundige vrouw die dat kan. <laughs> Stel maar een ja. ander onderwerp dan voordat ja. we ruzie krijgen. Uh, ouders van peuters, let even op. Laat nooit je iPhone slingeren in de buurt van je kind. Want een uh, tweejarig kind in China heeft de iPhone van zijn moeder geblokkeerd. Voor 47 jaar lang is dat toestel geblokkeerd. Nog een keer. 47 jaar lang ja. is dit toestel nu geblokkeerd. Het kind was filmpjes aan het kijken op de telefoon, waarna hij blijkbaar werd vergrendeld en het kind allerlei verkeerde codes zich gaat vullen. En bij de iPhone is het zo dat als je eenmaal een verkeerde toegangscode hebt ingevoerd, dan blokkeert die iPhone voor een aantal minuten. En hoe vaker je een andere code probeert, hoe langer hij geblokkeerd raakt. Dat wordt van tientallen minuten naar uren, naar dagen, maanden en blijkbaar nu dus zelfs in jaren. De moeder zegt tegen de Chinese krant dat ze twee maanden heeft gewacht om te kijken of ze alsnog in kon loggen, maar de iPhone was, was onverbiddelijk. Ik kon echt niet 47 jaar wachten en mijn kleinkind vertellen dat het zijn vaders fout was dat ik nog steeds niet in mijn telefoon kon, zei ze. Ja, de enige oplossing voor de vrouw is nu om een jailbreak te doen, daarbij wordt de telefoon helemaal gewist en komt hij weer op de fabrieksinstellingen te staan. Ja, dat is een van de redenen waarom je altijd een backup moet ja, maken van de inhoud van je telefoon. Maar het Over 47 jaar, Dan zijn we toe aan de iPhone ik denk N 39? Ja, nou, Punt, ja, dat nog toch, wat? Ja, ik denk ja. Al, nog wel meer, op zijn minst. Ja, want er verschijnt bijna elk jaar weer een <laughs> nieuwe iPhone <laughs> tegenwoordig. Precies. Ja, het is ja. wat. Nou, Gewoon goed, maar... niet laten Ja, en ja, dan nog een heel opvallend lichtje. onderzoek. Snel. Want ja. zelfs bij een klein beetje licht in je slaapkamer. kun je een depressie krijgen. Dat zeggen Japanse onderzoekers in een nieuwe studie. Ze vonden een sterk verband tussen blootstelling aan licht tijdens het slapen. en symptomen van depressie bij oudere volwassenen. En zelfs een heel zwak lichtje in de slaapkamer. zou al voor die depressieve gevoelens kunnen oh. zorgen. Uh, ja, ze hebben twee jaar lang mensen gevolgd. en verschillende tests gedaan met verschillende lichteenheden. En uh, ja, het hoeft echt maar een heel klein lichtje te zijn. Want 15 watt was al genoeg om voor een depressie te zorgen... bij mensen die met zo'n uh, lampje aanslapen. Nou oh ja, dat willen we niet. Dus daar moeten we goed uh, voor zorgen. Goed ja, zeker. Licht uit, alles verduisteren. En onder geen dekens. Yes. Uh, uh, Lammert, alles na te lezen op eenvandaag.nl. Morgen ja. dan zitten we in Eindhoven. We gaan met ja. de hele bubs naar uh, Strijp S. Dat is die wijken. daar. En dan zitten we in uh, café-restaurant Stories. Kom erbij uh, als u daar zin in hebt. En dan volgt u onze uitzending. Zometeen Nadia ja, dus, met Nieuws en Bedankt